Het niet om je moeder, schat die huil maar niet Mammy heeft er dagelijks pretje, vaderje zit bij je bedje Papi zal nou liedjes zingen voor zijn kleine zoon Moeder houdt meer van de banjo en de sax Moeder is dansen, baby huilt niet Mommy is naar de la GT OV. Mommy is aan de twintigste bloem. Papi geeft je droge bonnen. Moeder is aan het charlestonnen. Mommy flirt met de jongens van de pen. Papi blijft thuis bij hen.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 Als je een knappe dokter wordt en je zit in een congres, dan zit moeder bij het Whiteman man en ondergaat de jazz. Moeder is dan Baby harmonie weer Mami is naar de lange op OB. Mami de jurk Weegt zeventien gram Moeder laat zich stucadoren En de nek is kaal geschoren Mami is dansen Waar is Mami nou? lieveling slaat maar gewoon Anders krijgt ma straks nog kift En smijt met haar lippenstift Moeder is dansen, mijn kind. Baby, huil niet om je moeder, doe niet ouderwets. Om jou mag ze niks omberen, moeder is de stamp gaan leren. Het seizoen is haast het einde, nog stil, nou schat die mij, Mami moet voor haar prestige ook stomzinnig zijn. Werkloosheid en hongers grijnt. Mami is dansen, handel en industrie verkwijnt. Moeder is dansen, Russen en Chinezen gaan. Veel kalmpjes op Europa aan, listig grijnst al de javaan. Moeder...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 Is dansen, baby, all maar niet. mami is naar La reserve, van ver. Papie zit zonder zijn in zijn zak. Daar mag vader niet ontdabben. Moeder moest zich laten babben. Moeder is dansen, moedertje heeft verhebben. Pa heeft geen sigaret, maar zorg voor de slanke lijn, pa moet kinderjuffrouw zijn, moeder is dansen mijn kind.